Gemeente, na de prediking zingen wij de versen 7 en 9 uit Psalm 116 als Amen op de preek. Psalm 116, vers 7 en vers 9. Gemeente, misschien is u of jou ook wel eens een keer de vraag gesteld weet ik wie. Zeg, kunt u, kun jij mij nou eens in één zin... zeggen wat de kern is van de Bijbel, van het christelijk geloof? Nou, wees eerlijk, dat is geen gemakkelijke vraag. En toch zijn er altijd weer mensen die sterk zijn... in het bedenken van landlijners bijvoorbeeld... Je staat soms versteld van de creativiteit die mensen hebben. Maar ja, wie is nou in staat om in één zin te zeggen waar het om in de Bijbel om draait, waar het om gaat? Wie het probeert, die zal ontdekken dat het nog niet eenvoudig is. Kijk, wanlijners, die zijn mooi. Maar ja, je loopt ook het gevaar dat je dan de kern waar het in de Bijbel om gaat, vertekent of tekort doet... Is het dan helemaal niet mogelijk om uh, de kern van de Bijbel in één zin samen te vatten? Jawel, want dat hebben we de vorige leerdienst beluisterd. De schrijvers van de catechismus, u weet wel, Olivianus en Ursinus, die zijn daar voortreffelijk in geslaagd. We vinden de kern terug in dat eerste antwoord. Een uh, lange zin, dat geef ik u gewonnen, maar het is wel een zin. En wie dat antwoord op zich laat inwerken, die zal merken dat ze dat daar op een voortreffelijke manier in zijn geslaagd om weer te geven waar het om gaat in de Bijbel. Getroost leven en eenmaal zalig sterven, dat kan dus alleen als je wandelt in de enige troost. En de kern, de inhoud van die enige troost, dat is Jezus Christus, de gekruiste en de opgestane, dat je door het geloof zijn eigendom bent dat je je leven aan hem hebt leren verliezen. Dat is volgens de opstellers de boodschap die de Heere in zijn woord heeft voor ons en die hij aan ons kwijt wil, die hij ons leren wil, ja, leren wil, die ons doen kennen en ook die doen ondervinden ervaren. Nou, de vorige keer stonden wij stil bij de inhoud van die enige troost. Nu gaan we met elkaar een stap verder, want in vraag en antwoord 2 wordt ons de weg van die enige troost gewezen. En in de zondagen 2 tot en met 52 wordt die weg, die enige troost, dus nader uiteengezet, verkruimeld, mag je ook zeggen. In antwoord 2 uh, komt aan de orde wat wij nou noodzakelijk moeten weten om in die enige troost te wandelen. Ja, wat is dat eigenlijk voor een vraag? Nou, dat is gemeente geen vraag die opkomt uit het gemis van die wandeling in die enige troost. Maar dat is een vraag die omkomt omdat de christen daar deel aan heeft. ...dan die kan bekeken. En merken we nou... ...we gaan een stapje verder dus... ...in vraag en antwoord 2... ...dat de heidelbergen die enige troost... ...zoals die omschreven is in dat eerste antwoord... ...niet loslaat... ...maar verder uitwerkt in de trits... ...ellende, verlossing en dankbaarheid. De kern dus... ...het begin dus, ligt in dat eerste antwoord. Wat ik ermee zeggen wil is dit... ...wie nou nog nooit dat eerste antwoord... ...heeft beleden in geloof... Ja, die kan eigenlijk ook dat tweede antwoord niet beleiden. Dus nog een keer, hoeveel stukken, lees hoofdstukken, zijn voor u, heel persoonlijk, nodig om te weten opdat je in die enige troost zalig leven en sterven mag. Ik zei het al, wat is die Heidelberger toch persoonlijk, hè? Niks, geen afstandelijks aan. Ze willen zeggen, u en ik, we moeten, aan, we moeten dat weten of aan de weet komen. En om in die enige troost te wandelen, zijn er kennelijk drie dingen nodig, want die komen ons niet aanwaaien. In die enige troost moeten we onderwezen worden met hoofd en hart. Goed begrijpen? En dan ga ik toch mijn eerste punt maken. Die drie stukken moeten wij niet verstaan als een optelsom van eigen prestaties. Ook niet het resultaat van een aangenaam karakter of zo. Nee, ieder mens die moet door woord en geest onderwezen en geoefend worden in de kennis van de ellende, verlossing en de dankbaarheid. In alle drie, ja, in alle drie. En in alle drie ook evenveel. Ze zijn alle drie ook even belangrijk. Het hoofdstuk verlossing, dat is niet belangrijker dan het hoofdstukje dankbaarheid. Het hoofdstukje dankbaarheid is niet belangrijker dan het hoofdstukje ellende. Enzovoort. Alle drie even belangrijk. En als je ze nou eenmaal kent, ben je dan klaar? Nee. Want ik zei in de eerste katechism spreek, in het geestelijke leven, een kind van God, een leerling van de schrift, een oprechte christen... Daarbij is het steeds beginnen en opnieuw beginnen. En om de Here te leren kennen, om de Here Jezus te leren kennen, gebruikt de Here de prediking. En daarom zijn we vanavond bij elkaar of luisteren we thuis mee. In Paulus dagen zijn men het al een dwaas middel, is waar. Maar dat is tot op de dag van vandaag Gods PR, om zo te zeggen. Zo werkt hij. Hoeveel hoofdstukken zijn u, jou en mij nou nodig om die te kennen? Drie, ellende, verlossing en dankbaarheid. Hoe komen ze daar nou eigenlijk aan? Nou gemeente, uit de schrift. Die trits vind je terug in de schrift. Als eerste voorbeeld grijp ik terug op Psalm 130 die wij samen hebben gelezen kijk eens, als je die psalmen nauwkeurig leest en op je inlaat werken, dan ontdek je daar ook die drie slag in. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Als tweede voorbeeld, dat had ik ook kunnen doen, dat heb ik niet gedaan, zou je de hele Romeinenbrief kunnen lezen. Daar ontdek je diezelfde trits. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zul je ook ontdekken als je voor jezelf die brief bestudeert. En deze trits, ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is nou het grote thema van de Heidelberger. U hoort het goed, thema, geen schema. Ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is nou het grote thema voor het leven van de christen. Zo hebben de opstellers dat bedoeld, dat mag ik best eens onderstrepen. En waarom zeg ik dat nou? Nou, niet zomaar natuurlijk. Want er zijn nogal wat mensen, zo niet talloze mensen, die op deze trit stuk lopen of stuk gelopen zijn en die opvatten als een schema, een bekeringsschema. En hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat dan in de trant van eerst zul je je ellende recht en grondig moeten leren kennen. Hoe grondig? Nou, tot op de bodem. En als je zo ver komt, als je er ooit komt, dan mag je tot Christus komen en dan word je van je zonde verlost. En tenslotte dan volgt het leven der dankbaarheid, maar dan ben je natuurlijk al ver, ver in de tachtig. En als het zo niet gaat, wordt het gesteld, is het met u, met jou niets gedaan. Helaas gemeente is het vaak zo gepreekt en wordt het nog zo gepreekt. Die hebben van dat thema een schema gemaakt. Zo omgebogen. Eerst dit en dan komt dat. Net als een, net als een locomotief met treinstelletjes erachter. Het is niet te zeggen hoeveel er in onze geruffe middengezinde, daar reken ik ons maar toe, gemakshalve... in dat schema zijn gevangen. En dat heeft tot gevolg... Dat er honderden, zo niet duizenden troosteloos aan de ene kant, maar aan de andere kant ook oppervlakkig door het leven gaan. Want ja, kunt er nu helemaal niks aan doen. Hè? Misschien kent u ze wel, of misschien bent u het zelf wel. U begrijpt, dan moet de heren daar zelf aan te pas komen in de kracht van zijn geest om mensen uit dat diensthuis te verlossen. Dus voor alle helderheid, die drie stukken zijn niet bedoeld als een systeem, ook niet als een duimstok om bij elkaar de maat te nemen. Ja, maar moet ik dan niet eerst? Zo wordt het nog wel eens een keertje gesteld. Gemeente, dan klinken die drie stukken als het... Uh, knallen van een zweep mijn leermeester die zei ooit tegen mij onthoud nou één ding je leven lang alles moet maar niets eerst denk ik aan het voorbeeld van Levi die door de Heer Jezus uit dat tolhuis werd geroepen volg mij had Levi toen al zonder kennis het staat er niet maar één ding weet ik wel, dat de heilige geest het tenminste leven heeft geleerd. Dat wel. Begrijpt u? Immers wie door God wordt geroepen op de leerschool van de heilige geest, die wordt zijn leven lang onderwezen in ellende, verlossing en dankbaarheid. Zeker, ik ben het met u eens. De heren die zoekt via verschillende wegen het verlorende. De ene die wordt met harde hand geleid en getrokken, Saulus. Was die later zelf ook niet groos op dat het zo moest? En de ander die wordt getrokken in de liefde, Samuel, Obadja, Timotheus. Daarin is de heren vrij. Immers de wind van de geest die blaast waarheen hij wil en hoe hij wil en wanneer hij wil. De Heer die gaat met ieder mensenkind zijn eigen weg. Leidt je ook naar je karakter, naar de aard van het beestje? Het zou kunnen dat je nou met een vraag zit. Dominee, hebben Gods kinderen ook raakvlakken, overeenkomsten met elkaar? Ja, dat wel. Zeker weten. Gods kinderen. Naarmate de Heer ze verder leidt, naarmate de Heer u verder leidt. Ik hoop van harte dat u een kind van God bent. Dan uh, heb je steeds minder met jezelf op. En dan ga je, dat is de andere kant, steeds meer opgeven van je Heer en Heiland. Dat gaat samen op. Toch? Hoe langer, hoe meer. Ook zo'n uitdrukking uit ons leerboekje. Ja, Paulus die heeft het er ook over. He. Ik sterf alle dagen. Dat ik van ons, he, dat wordt nou door de Here afgebikt. We gaan steeds meer stukjes af. Dat is niet aangenaam. Verstaat u mij? Totdat Christus alleen overblijft. En dat is genoeg. Dat is voor God genoeg. Herkent u het in uw leven? Jij ook. Weet u het nog toen de Here in uw leven kwam? Dat weet je toch nog wel. Toen zong het toch in je hart... Here, ik heb u hartelijk lief. Het kon niet op. Je zong Psalm 119 misschien wel helemaal uit. Maar ja, om nou tot in detail uiteen te leggen hoe dat nou ging met je... toen de Heer in je leven kwam... Ja, dat kunnen de meesten niet. En het hoeft ook niet, want gemeente Gods liefde overkomt je. Later, ja. Ja, later. Later. Neemt de Heer je bij de hand en dan leidt hij je steeds verder. En dan gaat hij je onderwijzen. En dan kom je erachter wat je aan het begin zijn toen de Heer bij je binnenkwam. Ik zal de Heer hartelijk lief hebben dat het nou nog niet zo meeviel. Toch? moet denken aan de, aan de profeet Jona. Ik denk dat er niemand hier in de kerk zit die twijfelt. Dat was een kind van God, een geroepen heilige. Maar op een dag ging hij wel de verkeerde kant op. U weet waar hij terecht kwam, in een schip en in de buik van een vis. Ja, daar werd hij met zichzelf geconfronteerd, was niet aangenaam. Heeft de Heer hem onder handen genomen. Van Jona bleef niet veel meer over. Een nulletje. Maar dat was voor God genoeg. Was genoeg. Werd hij onderwezen in het hoe groot van zijn ellende. In het hoe groot van de verlossing. En in het hoe groot van de dankbaarheid. We gaan een stapje verder met elkaar. Ja, wat moet ik nou noodzakelijk weten om in deze troostzalig te leven en te sterven. Allereerst hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En gemeente, ik zei het ook in de vorige leerdienst. Het komt aan op nauwkeurig en zorgvuldig lezen. Er staat niet dat, maar er staat hoe. Kijk, dat mijn zonde en ellende groot zijn, dat weet de mens wel. Althans, als het geweten nog niet toegeschroeid is als met een brandijzer. Maar om in de enige troost te leven en te sterven, gaat het erom dat ik weet hoe groot mijn zonde en ellende is tegenwoordige tijd. Dat is niet voor niks. Waarom moet ik dat mijn leven lang weten? Nou, anders zouden wij de Heer Jezus niet voortdurend zoeken. Zouden we niet voortdurend bij hem blijven en hem dankbaar zijn. Ja, want hier is de, de christen aan het woord, hè. Ik moet weten dat mijn zonde en ellende zo groot is dat ik er, las ik bij Koolbrugge, op de duivel na geen ongelukkiger schepsel besta dan ik. Dat is kras, maar wel waar. Ik moet niet alleen weten dat ik zonde doe, maar dat ik een en al zonde ben. En mijn verdorvenheid bestaat hierin dat ik geen liefde meer heb tot God en tot zijn wet en tot, zijn en tot mijn naasten. Ik ben met Adam zo diep gezonken dat ik niet meer weet wat liefde is. Dat ik niet meer weet wat gehoorzaamheid is. Laat staan dat ik liefde en gehoorzaamheid bij God op tafel kan leggen. Dat ik liefde kan opbrengen voor mijn naasten. Om een beeld te gebruiken: ons hart is van huis uit net een bom. Een bom vol zonden en ongerechtigheden. En owee oh als die bom ontploft. Het is echt Gods genade dat de Heer bij de meeste mensen op deze wereld die bom van ons hart niet laat ontploffen. Want zou dat wel het geval zijn, nou dan is de ramp niet te overzien. Zo steken wij in elkaar, zegt de Bijbel. Zo staan wij bij God de boek, in Adam totaal bedorven, van God uitgezien. Kijk, dat wij het vaak anders beleven, ja, dat is het nou net, maar van God uitgezien. En het erge, dat is dat dat vanuit ons niet ongedaan te krijgen is. Vanuit ons dus een verloren zaak, hoezeer we ons beste beentje voorzetten, hoe we ook uh, onszelf voor God opknappen of opsieren. Wij roepen ook Gods erbarmen niet op door te zuchten of door vroom te doen of door te kermen. Nee, gemeente God die heeft nog eerder reden om zich over de dieren te ontfermen dan over ons in het licht wat wij in het paradijs hebben aangericht. Wel nu. Om in vrede met de Here te leven, is het nodig te weten hoe groot onze zonde en ellende is. Dat we dus totaal bedorven zijn, vervuld met, onze, met ongerechtigheid. En als je nou wil weten hoe wij eruit zien, hoe u eruit ziet, hoe ik eruit zie, dan moet je Romeinen 1 en 3 eens lezen. Daar staat ons pasfotoetje. En wat wil de Here nou van ons? Gemeente, dat we dat geloven. Dat we dat beleiden. Er is geloof voor nodig hoor. Dacht u van niet. Eén keer, nee, elke dag. En gemeente, daarom doe ik van Gods wegen vanavond een appel op uw hart, op jouw hart, om voor God te beleiden. Heren, ik ben door en door bedorven, dat zegt uw woord, dat ik het niet voel en dat ik het niet ervaar. Ja, dat is het erge. Maar heren, u zegt dat. En u vraagt van mij om dat te geloven. En daar koppel ik aan vast, want dat wil ik er ook mee weergeven. Ga nou je verlorenheid niet vergoeielijken. Ga dat nou niet ontkennen. Ga dat nou niet verdringen. Ga dat ook niet opsieren. Ga er geen bloemen overheen leggen. Pas het ook niet toe op een ander, maar pas het toe op jezelf. Met andere woorden, kom toch op je knieën. En beleid het met David mee, ga, ga naast hem liggen, ik met u. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Nee, het is veel erger, ik ben een ongerechtigheid geboren. Zo staat het er met mij bij. Ik mag toch wel vragen, is het daar in uw leven al van gekomen? Of hoe lang is het al geleden? Dat het daarvan kwam? Zit ik er ver naast, gemeente, dat dit in de tijd waarin wij leven, kerkbreed, heel weinig gebeurt, dat beleiden en dat ook geloven? Of ligt het aan de prediking? die vandaag gebracht wordt. Nou, die staat er niet los van. Immers, eerlijk is eerlijk... wat niet meer gepreekt wordt... wordt door de gemeente ook niet meer geloofd. En wat door predikanten niet meer geloofd wordt... wordt ook niet meer, ook niet meer gepreekt. Maar, naar mijn overtuiging... is de diepste oorzaak... dat er zo weinig schuldbesef en verootmoediging is... omdat vele menen dat het toch wel meevalt... Wij? Totaal bedorven? Ach ja. Velen die menen nog iets te zijn, nog iets te kunnen, nog iets te moeten om, om, om zich voor God aangenaam te maken, God tegemoet te komen. Maar gemeente, dat vraagt God niet van ons. Wil u zalig leven? Wil jij zalig leven? Dan zegt de Heer allereerst vanavond tegen u en mij, verwacht dan niks meer van jezelf, niks meer. Want dat werk van u en van mij, dat verdraagt zich niet met Gods werk. Dat dat vloekt, dat botst. Alles wij, wat wij bij God proberen op tafel te leggen, dat is afdingen op genade. En dat neemt God niet. De heren die vragen maar één ding. Dat we eerlijk uit de grond van ons hart ook na ontvangen genade. Of moet ik zeggen, juist na ontvangen genade. de heren, u hebt gelijk. Wij zijn goddeloze en daar blijf ik tot mijn laatste ademtocht. Het gaat erom dat we God geloven die in zijn woord zegt. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt nou uit mij gevonden. En dat wil ik je nou leren. Waarom wil de Heer dat we dat weten? Hoe groot onze zonde en ellende is. Mijn gemeente, niet om dat ons te verwijten. Maar ik zei het al op dat wij ons heel klein voor hem zouden maken. En met ons niets kunnen en met ons niets zijn tot hem gaan en bidden Here, Ik ben totaal bedorven, maar maakt u mij levend. Want u hebt, met eerbied gesproken, het gereedschap in huis. Maakt u mij zalig, want u hebt een zoon. En die hebt u gegeven voor zo een als ik ben. Schenk me uw genade. En wil de Heer ons genadig zijn? Wil Hij ons vergeven? Zeker weten. Wie zo in schuldbeleidenis tot God komt, die zal merken dat God omdraait als een blad aan de boom. En vergeeft, bedekt, verzoent. Ook dat weet. Ik hoop niet dat het u tegenvalt. Uit het betrouwbare evangelie. Dat zegt mij dat. Dat is het eerste groot. Stapje verder met u. Om zalig te leven en te sterven. Moet ik ook weten. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Goed lezen. Er staat niet hoe ik van al oh, mijn zonden en ellende verlost ben geworden. Maar verlost wordt opnieuw tegenwoordige tijd. Waarom staat dat er in de tegenwoordige tijd? Nou gemeente, omdat er aan de zonden bij de oprechte christenen bij de kinderen van God komt geen einde aan. Zolang je nog hier op aarde bent. Pas als je de laatste zucht uitblaast is het gedaan. Elke dag zondigen wij tegen God en zijn gebod. Doen wij de naaste tekort. Schieten wij uit de bocht. In woorden, in gedachten. Is het waar of niet? De Heer leert zijn kinderen om niet alleen van deze of gene bepaalde zonde verlost te worden, maar hoe zij van al hun zonden en ellende verlost worden. En om dat aan de wee te komen, hebben wij Gods geest zo nodig, die ons bij de hand neemt en brengt aan de voet van het kruis, elke dag opnieuw. En wilt u dan gemeente weten waar uw zonde en ellende is gebleven? Wilt u dat weten? Wil jij dat weten? Zie vanavond op de gekruisigde. Hij kreeg, hij nam en droeg mijn zonden en ellende. Aan hem hebben zij al die zonden zich gehecht. En hij hechtte ze aan het kruis. Toen Christus zijn ziel uitstortte op de aarde, stroomden al mijn zonden op de aarde. En waar zijn ze gebleven? In een gemeente van eeuwig vergeten. En weet u wat onze heilige God nu ziet? Geen zonden, want hij heeft ze voor eeuwig weggekeken. En wat gedenkt onze heilige God nu? Geen zonden, want hij heeft ze weggedacht uit zijn hart. Mijn zonden zijn overleden en tot verleden tijd geworden in het bloed van het lam. En elke dag moet de heilige geest me bij de hand nemen en leiden tot die belofte gods waar het staat te lezen. Dat dat ja en amen is in Christus Jezus. Voor u en voor mij. Dat je met Paulus mag zeggen, houd het ervoor. Nee, niet houd het erop. Maar houd het ervoor. Dat je van je zonde en ellende verlost bent. En elke dag wordt. Wordt. Ja, het zou kunnen zijn dat u al luisteren denkt: ja. Dominee, dat mag ik wel eens hartelijk geloven. Maar ja. Daar ga ik weer onderuit, hè. Nou, daarom moeten wij elke keer verlost worden. Maar nou, het geheim. Wij hebben nou een verlosser en die mag ik vanavond ook preken, die rust nog duur heeft, maar onophoudelijk bezig is om ons van onze dagelijkse zonde te bevrijden. Nee, Christus die is wel naar de hemel gegaan, maar hij is niet met emeritaat gegaan, niet met pensioen. Hij zit niet werkeloos in de hemel, weet je wat hij daar doet, gemeente? Jongelui, niet anders dan voortdurend aan vader zijn handen en zijn voeten laten zien. Kijk eens vader, wat ik aangebracht heb op dat kruis van Golgotha. Wij hebben een verlosser, die in zijn woord vanavond naar u toe komt. Naar me toe komt, om je uit je benauwdheid te halen. En om je in de ruimte te brengen. En met de psalm te leren zingen, ik zal niet sterven, maar leven. Hij komt naar je toe, die verlosser, om je te omringen van, met vrolijke gezangen van bevrijding. Wij hebben een verlosser die ons uit de ruisende kuil en uit modderig slijk van de zonde ophaalt. En ons vervolgens van dat slijk omdoet elke dag opnieuw. En je krijgt er nog een stel nieuwe kleren bij ook om die aan te doen. Wij hebben een verlosser die je uitvoert uit de engte. Die het voor je opneemt. Die je zalig maakt. Wij hebben een verlosser. Die verlost van de toren van God, want die heeft hij zelf gedragen. Die je verlost van het geweld van de duivel, de duivel die je zo plagen kan. Die je verlost van de hel, ja zegt hij mijn kind, want ik ben er zelf voor je ingeweest. Dan hoef jij er niet meer in. Een verlosser die je bevrijdt van je ongerechtigheden, van je zonden, uit iedere nood van alle kwaad. Wij hebben een verlosser die verlost uit de klauwen van Satan en jubelt hij of zij in Hasselt of waar u ook wonen mag. Dus van mij sta ik voorin. Een verlosser die voor het verderf wil sparen. En die ook telkens leven gunt aan je ziel. Dat is toch steeds je gebed. Heer, zeg het nog eens tegen mij. Hier is hij weer. Hoor de stem. Van de Heer Jezus Christus, ik wil niet dat hij of zij neerdaat in de hel. Ik heb voor hem, voor haar verzoening aangebracht. O Heere, wat drijft u toch? Nou, mijn kind, enkel liefde, enkel barmhartigheid, enkel ontferming. Deze God is nou onze God, zingt het geloof, en wij zijn zijn volk. Dan kun je het wel eens uitjubelen en zingen, noodruftige zal hij verscholen aan armen. Ja, dat wel, ja. Bent u er ook zo een? Arm. Ja, ja want daar was Jezus, hè, bij armen. Die heeft hij het evangelie verkondigd, armen. Armen van geest. Letterlijk, ja ook, maar ook. Rijk aan schuld en zonde en daarom arm. Jezus is het liefst dicht bij armen. Bent u er ook zo een? Aan armen uitgena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Wie delen daar nou in, dominee, in die verlossing? Nou, allen die zich er niet te goed voor voelen om Gods barmhartigheid in Christus aan te vatten. Allen die bij zichzelf niets anders waarnemen dan schuld en zonde. En nogthans, vertrouwen op Gods genade. Allen die hun verlorenheid aan de lijve ondervinden. En nogthans, door de geest geleid, durven beleiden. Ik ben gered. Wat er gebeurt, dat gebeurt er. Maar hij, hij heeft me gekocht. Allen die zich in geloof vastklampen aan het woord waar staat. Het is volbracht. Daarom, wie u ook bent, wie jij ook bent. Kom tot deze Christus. Kniel bij hem. Wat heb je nou te verliezen? Vertrouw je aan hem toe. Zoals je bent. En hij maakt van je die je moet zijn. Zit er niet over in. Rust ook niet. Voor je hem gevonden hebt. Die je ziel zo lief heeft. Geloof dat. Dat is het tweede. Nou het laatste. Hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ik hoop niet dat het u gaat vervelen, maar weer goed lezen. Er staat niet dat wij dankbaar zullen doen. Maar dat wij dankbaar zijn. Kijk, vele christenen die denken dat ze dankbaar moeten doen. Iets terug moeten doen. Iets toch, hè? iets. Maar gemeente... Nou wil de Heer ons vanavond leren dat hij dat helemaal niet van ons verlangt. En daarom, stapje verder, stellen wij elkaar ook de vraag... wat is dan danken en wat is dan dankbaarheid eigenlijk? En natuurlijk, hoe spreekt de Bijbel daarover? Nou, als je nou de Hebreeuwse woorden eens zou nagaan... die in onze Bijbel vertaald zijn met danken... dan betekenen ze letterlijk met de hand of met je vinger... naar iemand wijzen... en dan van hem zeggen... deze is het... die mij verlost heeft. Dus met je hand of vinger... naar iemand wijzen... en daarvan zeggen... die is het... die mij verlost heeft. Die. Danken, dat is dus van jezelf afwijzen... naar vader, zoon en heilige geest. Danken, dat heeft dus alles te maken... met beleiden. Met erkennen... Wie de Heere is en wie Hij voor je wil zijn in de Heer Jezus Christus. Voor zo een zoals u en ik ben. Danken, dat betekent eigenlijk in diepe zin. Voortdurend denken aan Gods genade. Ja. Die in gedachten houden. Daar de Heere voor loven en prijzen. Weet u, onze ondankbaarheid is vaak dat we Christus niet in gedachten houden dat we overal zijn, behalve bij hem. Maar Paulus die haalt ons bij de les ook vanavond, die zegt, genoeg is voor u, voor jou, mijn genade. Danken, dat is dus hoog opgeven van Gods genade. Ja, zegt Paulus, want je bent toch uit genadezalen geworden? is toch niks van jezelf bij? Dat niet uit u? Het is toch Gods gave. Dat mocht u toch achteraf leren verstaan? Nou dan. Gemeente, je spreekt toch wel eens goed van de Heer? Komen toch alsjeblieft niet aanzetten met ons eigen verhaal los van Gods genade. Daar vermoei je toch een ander niet mee. Met je wantoestanden of toestanden of weet ik wat. We geven toch hoog op van Gods genade. Johannes de Doper die zou zeggen, hij moet wassen. Dat betekent, hij moet toenemen, ik minder worden. In het Grieks staat verschrompelen. Je zou kunnen zeggen, een nulletje worden. Vergis ik mij dat dat in onze dagen ook nog wel eens omgekeerd wordt, die tekst. Ik moet groeien en hij minder worden. Een denkduwtje. Maar laten we het maar houden zoals het er staat in het evangelie. Hij groeien en ik, mijn ik moet steeds meer worden afgebikt. Zodat er niks meer van overblijft, alleen Christus. Daarom laten we ons ook in het kader van de dankbaarheid aan het woord houden. Dominee, moet ik dan niks meer van de heren? Ja, nou komt het aan op goed luisteren. In het kader van de dankbaarheid niet. Eén ding. Hij moet groter worden in je leven. En ik kleiner. De Heere vraagt dus niet om, dankbaarheid, om dankbaar te doen. Maar het te zijn. Dankbaar zijn dat is een houding. Dat is beleiden heren. Het komt allemaal bij u vandaan. Want als u niet ingegrepen had in mijn leven, dan was er geen spaan van terechtgekomen. Dan was ik nog gebleven die ik ben. Ja, heren, ik ben in mezelf een zeilschip zonder wind. Ja, totdat de geest in de zeilen komt. Die zorgt, nee, die zorgt niet voor een vooruitgang. Maar die zorgt voor voortgang. In het geestelijk leven. Echte Dankbaarheid. Vink zo mooi in Psalm 116. Wat zou ik nou de Heer vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Met andere woorden, wil die dichter zeggen: Wat moet ik nou terug doen? moet ik nou bij de Heer op tafel leggen? Niks, zegt de Heer, niks. Ik heb niks van je nodig. Geen tegenprestatie om mijn genade te vergoeden. Dankbaar zijn. Dat is dus een houding van wie leren we dat? Van wie anders dan van onze heiland. Want uit hem bloeit die dankbaarheid op. Dankbaar zijn. Blijven bij hem. Die de bron is. Die ook het begin is. Die ook het geheim is van de dankbaarheid. Christus staat er garant voor. Onze opdracht dat is blijven bij hem Johannes 15 en hij zorgt voor de vrucht in je leven. Echte dankbare christenen dat zijn zij die die elk gebod omzetten in een gebed. En die elk gebod van God leren zien als een belofte die hij in je leven waarmaakt. Echte dankbare christenen zijn volgens koolbruggen. Ja, dat vind ik schitterend. Dat zijn allen die in de kreupelstraat zijn geboren en getogen. En je woont er je leven lang. En je kunt er nooit vooruit. Je bent eerder stratenmaker op je knieën en achteruit. Nochtans, schrijft hij dan. Gaan ze voort, omdat ze gedragen worden. Herkent u dat nou? En ze brengen veel vruchten voort, ook dat nog. Omdat God de wasdom geeft, al weten ze zelf niet waar, wanneer en hoe. Toch vruchten. Het geheim, dat is dat verborgen, dat is dat herscheppende werk van de geest die je in Christus doet blijven. En daarom laat het ons gebed zijn. Nee, Here, als het nou zo is en zo is het. Van u wil ik niet meer scheiden. Ik blijf de uwe altijd. Blijft gij de mijn. Uw liefde moet mij al omleiden. Uw leven moet mijn leven zijn. Amen.